Van Nu zal het wel gauw gaan snelen, dan worden de wegen wit. Dan rijden de drie kamelen, waar elk een koning zit. Door een woestijn van Elen, vol boosheid en gevit. De herders liggen bij nachten, te waken op het veld. Bij hun schaapjes met witte wachten. Een engel heeft hen verteld, dat Jezus niet langer kan wachten, want de wereld wordt hersteld. Wat herders en koningen hopen, het maakt gering verschil. Men kan het geluk niet kopen, maar voor mensen van goede wil gaat de hemel eenvoudig open en dan wordt alles stil. Door een woestijn van eeuwen, vol boosheid en gevit, rijden de drie kamelen, waarop elk een koning zit. Nu zal het wat gauw gaan sneden, en dan wordt de wereld pit.